Als de avond daalt op de prairie, in het uur tussen dag en nacht, zie ik voor mijn geest altijd Henny, liefste meisje dat op mij wacht. Ik sta in de verte van weemoed vervuld en hoor dan haar stem. Die mij zacht zegt geduld als de avond daalt op de prairie. In het uur tussen dag en nacht. Wijd is de hemel, die de vlakte omspant. Rood is het kampvuur, dat op de prairie brandt. Ver staan de sterren, en ver is de stad. Groot het verlangen, het heimwee naar mijn schat. Als de avond daalt op de prairie. In het uur tussen dag en nacht,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 en nacht, in het uur tussen dag en nacht.